Michelot Thomasen met het NOS-journaal. Koninklijke Horeca Nederland hoopt op snelle steunmaatregelen van de overheid... nu de coronamaatregelen zijn verlengd tot 28 april. Volgens de branchevereniging vallen er anders komende maand al bedrijven om. De recreatiesector is ook bezorgd... omdat premier Rutte zei dat mensen voor de meivakantie niets moeten plannen. Volgens de branchevereniging kost dat 5000 banen. Minister van Engelshoven van Onderwijs praat morgenochtend met de MBO's, hogescholen en universiteiten over de gevolgen van de verlenging van de coronamaatregelen. Bij het overleg zijn ook de MBO-raad, de Vereniging Hogescholen en de Vereniging van Universiteiten aanwezig. De Algemene Onderwijsbond noemt het dichthouden van de basisscholen een verstandig besluit. Dit was onvermijdelijk, de gezondheid staat voorop, vindt de bond. De KNVB heeft besloten dat de competities in het amateurvoetbal dit seizoen niet meer worden hervat en dat er geen kampioenen zijn. Die maatregel volgt ook op het besluit van het kabinet om de sportclubs vanwege de coronacrisis tot in elk geval 28 april dicht te houden. De Eredivisie en Eerste Divisie liggen tot in elk geval 1 juni stil, heeft premier Rutte gezegd. Verwacht wordt dat de KNVB morgen bekend maakt hoe het verder gaat met het betaald voetbal dit seizoen. In Frankrijk is het dodental met bijna 500 gestegen tot ruim 3500. Niet eerder kwamen er zoveel sterfgevallen bij op één dag. Nu worden alleen coronapatiënten meegerekend die zijn overleden in het ziekenhuis. Als binnenkort daar het aantal doden uit Franse verzorgingshuizen bij komt... zal het dodental flink stijgen. Het weer vanavond en vannacht vrij helder en het koelt af naar 2 tot min 5 graden. Morgen vanuit het noorden meer bewolking en mogelijk wat regen. In het zuiden nog lang zon. Het wordt een graad of 10. Dit was het NOS-journaal. Door het coronavirus is onze programmering gewijzigd. Volg ZFM Text TV, Sigro Kanaal 40 of onze andere media... zoals de ZFM-app en site voor het laatste Zandvoortse coronanieuws.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 Hele goede avond luisteraars, welkom bij Peaceful Radio Show 1379. Mijn naam is Benno Veugel, uw gast hier voor de komende twee uur in dit iets muziekprogramma. Geen nieuwe werkjes in deze aflevering, dus we beginnen met waar we vorige week ook mee begonnen zijn. Want dat is het systeem van de Peaceful Radio Show, Steve Orchard, met Two Decades from Home. En dat allemaal via het label AD Music uit Engeland. Een uh, label van David Wright. Erik Bekalis, Kevin Wood, allemaal mensen die langskomen. En uh, we zitten met de wat oudere muziek in 2018. Dus dat komt langzaam. Uh, gaan we naar beneden. Mark Pinkers, dat is alweer een tijdje geleden. De, ook een solo piano. Pianist En um, nou, zo zijn er nog wel meer. Jill Haley is trouwens een, uh, nummer 13 in de lijst. Een, uh, ook een goede bekende. Die is een, een bijzondere vrouw. Die maakt uh, van landschappen. Landscapes maakt zij. Uh, dat, daardoor laat ze zich inspireren. En maakt ze daar muziek op. En ze heeft er eigenlijk al een hele lijst van, uh, van albums daarvan gemaakt. Dus uh, ja... Mooi, mooi om te luisteren. Veel luisterplezier, peacevolradio.info, daar kan je alles op terugvinden.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 من الجفان كاوي قلبي بله عبرتي لا ريد كالمطر يسيل من السماء حملي عن كفل الحمول وصار لي وان